Freddy van met het NOS-journaal. Op een dansfestival in België is gisteren een Nederlander overleden. Hij had volgens persbureau ANP-ecstasy-pillen op zak... met een gevaarlijke hoeveelheid MDMA. De man van 54 werd op het festivalterrein van Extrema Outdoor Extra... plotseling onwel. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis. Het Belgische parket onderzoekt of de drugs in verband staan met zijn overlijden. De pillen, met het logo van de modeontwerper Philippe Plain... bevatten twee keer zoveel MDMA als een normale XTC-pil. De nabestaanden en overlevenden van een Amerikaanse drone-aanval in Afghanistan... gaan niet akkoord met de excuses van het Amerikaanse leger. Een nabestaande eiste tegenover persbureau AP... dat de Verenigde Staten de verantwoordelijke opsporen en bestraffen...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 De inhoud van Benedetta is in strijd met de Russische wet. De film waarin een non in een 17e eeuws klooster een relatie krijgt met een vrouw... zou op 7 oktober in première gaan in Rusland... maar het ministerie van Cultuur weigert een licentie af te geven... Rusland heeft strenge regels voor het vertonen van films en series... met name met betrekking tot religie en homoseksualiteit. Sinds 2013 is het verboden om niet-traditionele seksuele relaties te propageren. En in de eredivisie heeft Willem II met 2-1 gewonnen van FC Groningen. Eerder won Heerenveen van Sittard met 1-0. Ajax speelt tegen Kambuur en rond deze tijd begint RC Utrecht tegen RKC. Het weer. Vannacht mogelijk wat mist en circa 11 graden. Morgen droog met afwisselend zon en wolken. En het wordt tussen de 18 en de 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A1 Amersfoort Amsterdam... tussen naar de West en Muiden. Vijf kilometer met bijna 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort.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 Update. Ja, het is lastig nog steeds, hè. Natuurlijk de Nightwalk 10. Straks het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House 5. En straks in het derde uurtje gaan we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavascelli. En ja, ga je straks meer vertellen over afgelopen dinsdag, hè. Want uh, ja, versoepelingen. Nou, we zijn er nog niet tevreden mee, hè? Daar straks meer over eerst muziek. Als opening horen we trouwens Earthen Days. De Cube cool remix met The Change. Onderweg zometeen Paco Canizza. Maar eerst die electric disco met My destination.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 En Mr. K met de Dead Down. En daarvoor muziek van Paco Canisa met Good Vibe. CFM voor en Nightwalk. Nieuwe coronaregels. betekent dat mensen na middernacht nog wel bij een concert of buiten evenement aanwezig kunnen zijn. Maar in de club moeten bezoekers om klokslag 12 uur een jassen pakken en naar huis rennen. De emissionaire Premier Rutte legde dinsdagavond op een persconferentie. De coronapersconferentie. Uit waarom. Ja, versoepelingen. vanaf 25 september, dus voor de volgende weken. Geplaceerde horeca, filmtheaters, concerten en evenementen mogen weer op volledige capaciteit open. Ja, er zitten restricties aan. Evenementen in de buitenlucht mogen weer doorgaan zonder maximum aantal bezoekers. En ongeplaceerde horeca en evenementen binnen mogen publiek tot capaciteit van 75% ontvangen. Dat slaat helemaal nergens op. Maar de regering heeft Nachtclubs en discotheken... mogen open op 75 maar blijven gesloten... tussen 12 uur en 6 uur ochtends. Net als alle andere horeca. En vooral alle horeca, theaters en evenementen... is een coronapas vereist om binnen te komen. En dat betekent weer dat... de afspraken voor de vaccinaties... weer omhoog gaan. Want uh, ja... mensen waren aan het twijfelen. En ja... we zijn het er niet mee eens. Maar uiteindelijk... Uh, moeten we er toch met z'n allen aan geloven... om gewoon... Uh, ja, wil je een coronapas krijgen... ...om overal toegang te krijgen, dan moet je gevaccineerd zijn. En twee weken lang, uh, twee weken na die vaccinatie mag je pas alles weer doen. En ik geloof bij uh, Pfizer is het zelfs, uh, nee niet Pfizer, Pfizer is de beste. Maar bij Janssen geloof ik dat het uh, ja, drie weken is of zo... voordat je weer uh, overal naar binnen mag. Nou ja, een hoop gedoe allemaal, we zijn er nog lang niet. En uh, de evenementen en uh, de horeca-industrie uh, heeft alsnog... Uh, ...zij zijn met z'n allen naar de rechter gestapt, want ja, 75 Maar het het maximaal wat binnenkomt, is nog te weinig hè? Dan moet er goed geschoven worden door de overheid. En ik weet niet of de overheid überhaupt weet wat een, uh, een dj kost... En, uh, en het personeel en de beveiliging. Dus uh, ja, hangt nog een beetje om met het ADE. Want ja, tot 12 uur. Dus waarschijnlijk gaan we smiddags om 12 uur beginnen. Want dat mag dan weer wel, toch? Volgens mij. Nou ja, ik ga je er meer over vertellen. We houden je zeker op de hoogte, Hier bij van MZO. Want ik loop weer veel te veel tijd voor muziek. Ten Snake Future in Caramelin. Met Anti-Boodies, uh, Dobresco en uh, Basten uh, Bun Extended Remix.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 Het is Silas dope met Breathing. En daarvoor horen Twissem en Jerome Juno met Baby Don't Stop. CWM's voor de Nightwalk, zaterdagavond. De Amsterdam Dance Event gaat dit jaar toch door. Ondanks de coronamaatregelen. Wel duren de feesten, maar tot uh, mi mi ja, middennachten. Uh, zoals de coronamaatregelen voorschrijven. Dat maakt de organisatie Woeser bekend. Het uh, Dance Festival in Amsterdam uh, wordt dit jaar van 13 tot en met 17 oktober gehouden. Het evenement trok tijdens de laatste editie. Dat was in 2019 alweer. Pak een beetje twee jaar geleden. 400.000 Nederlandse en internationale bezoekers. En afgelopen dinsdag maakt het Amsterdam Music Festival AMF... ...het grootste evenement van Amsterdam DanceyVet bekend... ...niet door te gaan. En normaal wordt het Amsterdam Music Festival in een Johan Cruijff Stadion... ...tegenwoordig Johan Cruijff Arena... ...bezocht door zo'n 35.000 mensen. En hoewel voor ons nog een select aantal evenementen... aantal evenementen helaas nooit... Uh, eh, of eh, nooit, nee, ...heeft moeten annuleren... Blijft er gelukkig ruim voldoende over om een geweldige ADE neer te zetten. Aldus de directeur Jan Willem van der Ven en mijnder kennis het doet ons ondanks de beperking goed dat het ADE deze hele sector... op deze manier nog kan, kan helpen, ondersteunen. Ja, het is allemaal een gedoe, hè. Uh, de, uh, ja, wat mag wel en mag niet. De clubs en uh, de horeca moeten tussen 12 en 6 gesloten zijn. En uh, binnen evenementen, die mogen dan wel gewoon doorgaan tot 6 uur s ochtends. Maar je wilt het niet weten, vanaf 12 uur mag er nog geen alcohol meer geschonken worden. Dus ik ga zeggen, met z'n allen stouw stiekem al die flesjes uh, in, je, in je broekzakken. Verstop ze goed, want uh, ja. En na 12 mag er niet gedronken worden. Ik, ik ben niet. Uh, ja, ik ben wel tegen, uh, tegenstander van uh, het coronabeleid, hoor. Kijk, uh, die, die, die, die vaccinaties boeien me helemaal niks. Ik zat vroeger in de sportschool en dan ging alles naar binnen. Als je maar groot en sterk en uh, breed werd. En ja, die vaccinatie, als ze zeggen: volgende week uh, wil je een derde. Een booster, hoe je het ook noemt. Het mag voor mij. Maar uh, ja, ik vind het allemaal een beetje overdreven. Hè? In het buitenland zijn de feesten gewoon weer losgebarsten. En uh, ja, sommige landen die hebben gewoon. Al alles de deur uitgegooid. We gaan helemaal los. Clubs, open, festivals... Ja, ik ben het er helemaal mee eens, dus uh, we gaan het allemaal afwachten. Maar in ieder geval uh, de Melkweg Paradiso muziekgebouw aan het IJ, de Westel Unie. Aanvast live en een concertgebouw openen. Ja, als de deuren voor de ADE-bezoekers, dus als zit, gaat het gewoon allemaal door. Alleen dan uh, hè, het grote evenement in het Johan Cruijffstadion. Ja, ik snap het niet helemaal, maar dat gaat dus blijkbaar niet door. 35.000 man. Hè? als er een voetbalwedstrijd is, mag het wel. Maar uh, tijdens het even een beetje mag het weer niet. Ja, allemaal gelul in de ruimte, daar noemen we het maar mee. Zie je hem eens antwoord? The Nightwalk, Ian Carrera, Think Twice, nu hier op de radio.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 Futuringen T.S.O.S. en Benjamin Calamba in de Moonmix En daarvoor een panseel met Sunday. CVM Zandvoort, de Nightwalk. Zaterdagavond een wandeling over het strand. Door de duinen in het centrum van Zandvoort. Dat betekent straks vanaf 10 uur TJ Mouse met zijn Global House Vibe. En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië. Met de beste van de club, zegt Italië. Met DJ Kavas Kelly. Ik heb nog even voor je de Nightwalk 10. Dat kan dan weer wel, hè. Gestreamd wordt er dus zeker in het buitenland. Zijn de clubs ook gewoon weer open? Op 10 deze week, Marco Variona. Met My Name, Fusing Lolita Lepart. Op 9, Morena Pasalato met We Got You. Op 8, Inner City en in Idris Elba met No More Looking Back. Op 7, Disclosure met In My Arms. Op 6, Ivan McVigar met Tell Me Something Good. En op 5, alweer Idris Elba. Dit keer met Elisa Zekdina uh, Zek in de Low Step Remix van uh, Fudge. Op 4, Ministry de La Funk. Samen met Jocelyn Brown en Mark Knight uh, heeft een remix gemaakt voor Believe... En op 3, Idee en Woman Soul Searcher. Op 2, Haggle, ex nummer 1 plaatje. Maar Morineta, future in Gambia, Afrika. Deze week nog steeds op 1, voor de derde week alweer op nummer 1. En hij heeft een paar maanden geleden ook al op 1 gestaan. Junior Jack en Stupid Disco in de David Pang Extended Remix. Nou, die heb je ook al zo vaak gehoord. We hebben wel andere muziek. Cassim heeft weer een nieuwe plaat gemaakt. Your Honor, fusing in Leila Dior. Hier op CFM Zandvoort in the Nightwalk. met Do You Freak. En daarvoor Kasim met Your Honor fusing Leila Diep. En tot zover ook het eerste uur van de Nightwalk. Niet getreurd. Zometeen het nieuws en weer. Toch wel belangrijk om te weten. Helaas kan ik het niet uitgooien want het zit in de programmering en we zijn verplicht om dat uit te zenden. Nou ja, we. ik ben verplicht om het uit te zenden. Zo bestuur van de omroep dat uh, geregeld. Dus uh, daar moet ik me netjes aan houden. Zometeen, Dizem house met zijn Global house Housewives. Het beste van uh, ja, uit de clubs. Niet in Nederland. Maar wel daarbuiten. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië... met DJ Cavaschelli. Bruno, nog even muziek. Hatcher komt eraan met Feel This Way. Maar eerst die high slop met Like I Do. Ik zeg tot zometeen, na de break. Oh. Way, but every time I try to up and walk away You got around and stood to I do